1 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De opvolger van Silvio Berlusconi begint een eigen partij. Volgens Italiaanse media zal de nieuwe partij... van de huidige vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Alfano... de regering van premier Letta blijven steunen. De afsplitsing is een klap voor Berlusconi. Het vertrek van Alfano komt na maanden van discussie... over het blijven steunen van de premier... en een veroordeling van Berlusconi voor fraude... In de Libische hoofdstad Tripoli zijn zeker 31 doden gevallen... bij de gevechten tussen gewapende militieleden en burgers. Aan het begin van de avond openden militieleden het vuur... tijdens een demonstratie. Burgers haalden vervolgens wapens... en vielen toen het hoofdkwartier van de militie aan. Er zijn ruim 235 gewonden gevallen. Leden van de mobiele eenheid hebben zich na de wedstrijd... tussen Fortuna Sittard en MVV in oktober onprofessioneel gedragen...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 Wilfred Bauma stopt als profvoetballer, dat zegt de 35-jarige voormalig international in een interview met het Eindhovens Dagblad. Het contract van Bauma bij PSV werd deze zomer niet verlengd en sindsdien was hij clubloos. Hij veroverde met PSV vier landstitels en speelde ook voor MVV, Fortuna Sittard en Ashton Villa in Engeland. Wilfred Bauma kwam 37 keer uit voor het Nederlands elftal. Het weer, plaatselijk dichte mist. Overdag eerst een mix van wolken, mist en nevel. Vooral smiddags af en toe zon. Het blijft droog en het wordt een graad of negen. Zondag bewolkt en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kielijn Plag. Plach. Welkom bij het tweede uur van Casaluna. Een zoete Casaluna zou ik het bijna noemen. Ik zit zelf overigens aan de groene thee... Maar uh, Oebel Bosma, mijn gast van vannacht... historicus van het Sociaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam... die zit aan de cappuccino met een heel zakje suiker erin. Geen probleem, ja. Geen probleem, <laughs> zegt hij. Suiker is waar wij het vannacht over hebben. Maar dan niet zozeer over het eten ervan en hoe uh, gezond of ongezond het nou is. Maar wel over uh, de geschiedenis van suiker. Suikerbiet, de suikerfabrieken... Alle verhalen over suiker wil ik graag van u horen. 0800-1121 is het telefoonnummer. Als u een vraag heeft voor Uber, dan kunt u daar ook op bellen. Maar u kunt natuurlijk ook twitteren met hashtag Casaluna... of een mailtje sturen naar casaluna.ncrv.nl. We hebben al wat vragen binnen. Ik had het in het eerste uur dus al over die suikerbeesten met Sinterklaas... die je tegenwoordig eigenlijk al veel minder ziet. Ook omdat we ook veel meer andere lekkernijen en zoetigheden hebben. Als u nou nog iets weet... Over de tijd, uit de tijd dat suiker een luxe product was, want dat was het dus ooit, dan vinden we dat leuk om, uh, om te horen. Dan had ik zelf op de middelbare school een vriendinnetje die woonde in Puttershoek. En daar had je dan zo'n luchthangen van alle suikerbieten die daar uh, uh, werden gerooid. en de suikerfabriek. Die is inmiddels gesloten, maar woont u nou wel in de buurt van een suikerfabriek? Want er zijn er nog twee over, of heeft u er gewerkt? Tilt u suikerbieten? Heeft u het vroeger gedaan? Dan horen we natuurlijk ook graag uw herinneringen en verhalen daarover. En misschien dat u op een verre reis... wel eens bij een plantage met suikerriet bent geweest. Was u daarvan onder de indruk? Hoe ging het eraan toe? Laat het ons weten. Alles over suiker, behalve het eten ervan. Deze uh, dit uur nog in Casaluna 0800 1121 is het telefoonnummer. Hashtag Casaluna als u twittert. En kazaluna.ncervee.nl om een mailtje te sturen. En ik zeg dan niet over het eten ervan... Maar Bakker Flip is toch een van onze vaste twitteraars. En het is toch altijd leuk om te horen dat hij tijdens het gesprek... wat wij het eerste uur hadden Oebe over suiker... dat hij juist zijn appelbollen met kaneelsuiker aan het vullen was. Mmm, staat ja, erachter. Dat lijkt me wel heel lekker, ja. Dat is ook het gevaar van suiker, hè? Ja. Dat het net iets te lekker is. Ja. Ja. We hebben wat vragen binnengekregen. Onder meer van Pieke Abelman. Die vraagt zich af wat voor zoetstof men gebruikte voor de komst van suiker. Ja. Nou, in principe kun je van, uh, van bijna alles suiker uh, maken. Zelfs van vlees kun je, uh, kun je nog wel suiker uithalen. Maar het is niet verstandig om het te doen. Want het is niet heel eff efficiënt. Het uh, meest gebruikelijke alternatief voor suiker is honing. En dat had je natuurlijk in Europa genoeg, maar ook in heel veel andere delen van de wereld. Uh, er werd ook wel suiker gemaakt uit bloemen, bijvoorbeeld. Dat gebeurde ook Ja, wel omdat in bepaalde, je daar ook honing natuurlijk uit Daar heb halen. je ook honing uitgehaald? Ja. dus dat gebeurde een bepaalde Maar delen. was dat dan suiker of was dat eigenlijk ook honing uit bloemen? Ja, nou het is toch een soort van suiker. Ik bedoel, als je, als je uh. honing kan ook heel erg versuikeren. Dus ik ja. denk dat, op die ik? Manier, dat je het op die manier moet, uh, moet zien. Maar dat was eigenlijk het, uh, het standaard. En ik kan erbij zeggen dat uh, in, in, bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk... Uh, tot in, in de 17e eeuw uh, werd uh, honing in de, in de thee gedaan. En, en nog absoluut geen uh, suiker. Dus is, in sommige delen van Europa waar veel honing voorhanden was... Uh, maakte de suiker niet zo'n snelle opmars. Weet jij of dat ook in gezondheid scheelt? Ook oh, denk ik vast suiker? wel, in de honing zitten natuurlijk veel meer uh, stoffen die, die, die niet sucrose zijn dan in, uh, in suiker. En dat zal ongetwijfeld uh, beter zijn. Bovendien heb je misschien bepaalde dingen in die, in die bloemen en die planten uh, zitten bestanddelen. Die, die gezonder zijn. En als je bijvoorbeeld een grog maakt of zoiets dergelijks... dan gebruik je ja. ook dan gebruik je van alcohol en dan gooi je er een beetje honing bij. En dat wordt er nog medicinale kwaliteiten ja. toegedicht. Ja. Toe, toe dus, ja. ja, we begrepen dat er nog maar heel weinig honingen zijn... die echt puur natuur zijn. Er ja. wordt ook natuurlijk heel veel mee gerommeld. Eh, gerommeld, ja. ja. ja uitgevogeld. Ja, ja. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Jan van Burg heeft gebeld en hangt aan de telefoon. Goedenacht. Goedenacht. Dit is Jan van Beugen in Driebergen. In. Ik heb het uh, geluk gehad om enkele jaren op de, op de door u genoemde suikerfabriek, coöperatieve suikerfabriek Kuttershoek te werken. Ja. Ik ben Kijk. aangenomen om een niet bestaande meetinstrumentafdeling op te zetten. Pardon? Om een niet bestaande... Oh, om die op te gaan zetten. Ja, om ja. die op te gaan zetten. Ja. Dat was mijn taak. En ik kreeg een dienstwoning en... Uh, toen kregen wij, net toen we het ingericht hadden, kregen wij een halve meter van de watersnoot op onze vloer. Oh, hard. <laughs> nou ja, goed. Uh, een uh, suikerfabriek is een heel bijzonder bedrijf. Uh, er wordt maar drie maanden gewerkt en de rest van de negen maanden ligt de fabriek stil. Ja. En het, het leuke van een suikerfabriek is die, dat je hem van verre kan herkennen. U zei het al. Uh, door de witte waterdampwolk. Die is van uh, grote afstand zichtbaar. Dat is de verdamping. Hè? Wat is dat? Dat zijn is grote wolken die eruit komen? Ja, uh, de, de, de, de snijdsels van de bieten. die worden geloogd, uitgeloogd. En de, die moeten dus ingedampt. Die, die vloeistof moet ingedampt ja? worden. En daardoor ontstaat die witte wolk van okay. waterdamp. En daar komt ook die lucht vandaan? En daar komt waarschijnlijk ook die lucht vandaan, ja. ja. Vond u het stinken of vond u het lekker ruiken? Nou, het is... Het is, het is ja, je wordt het een beetje beu. <lacht> Dat is heel subtiel. Uh, overigens is het bedrijf... Uh, koken, verdampen, centrifugeren, raffineren. Uh, en uh, ser, uh, wat wij moesten... Uh, revideren. Dat zijn de drukmeters, de temperatuurmeters, de pH-meters, de servosystemen. Wat zijn worden... servosystemen? Wat is dat? Nou, dat, dat is als... In beweging zijn de uh, hoeveelheden moeten worden gewogen. Ja. En worden, moeten worden vastgesteld op volume. Dat zijn servosystemen. Okay. En... Um, maar u had al minder met het suikerproces zelf te maken. Het ging vooral om de, om de, om de apparaten die u moest leveren. Ja, de, de, de instrumenten die gedurende de campagne... Eh, die begint zo in het najaar. Vanaf en... september geloof ik, hè? eind september worden de ja, september, suikerbieten oktober. gerooid. En eh, die moeten, moesten wij dus... Eh, nou, ik moest een afdeling opzetten waar ja. dat geschiedde... waar die meters na de gebruik in de campagne... Uh, gerevideerd worden voor de volgende campagne. Ja. Ja, ja. Dan moet weer geëikt worden, ja. ja. Het moet allemaal geëikt worden, zegt de Ome. Ja, dat is ja het weer de volgende... nou dat deden we daar dus ook. En, ja. Ja. en dat is dan pas dus voor een jaar later? Dat is dus voor het volgend jaar, ja. ja. Hoe lang heeft ze er gewerkt? Nou, ik denk uh, hoog maar drie jaar. En toen was ik het een beetje beug. Vanwege de lucht? Nou, vanwege de lucht en vanwege... Je kleding was helemaal stijf van de suiker. Hè? Echt waar, ja? In die campagne, ja. Uh, je werk... Uh, we droegen dus werkkleding. Ja. En uh, nou, die, je kon die overal... Die kon je uh, gewoon neerzetten. En dan bleef die staan. Maar was dat dan ook zo'n plakkerige zooi? Want dat moet ik dan aan denken. Of viel dat wel mee? Nou, de, de lucht is bezwaard van suiker. Ja. Oh. Uh, Poo, krijg je een beetje een afkeer van suiker dan? Wat zegt u? Heeft u een beetje een afkeer van suiker gekregen? Nee, oh, oh, nee, dat nee, niet. nee ik ben een zoete kou. <laughs> nee, absoluut. Dat wel. Nee, maar... Nee, maar op, nee, ik was het... Uh, beug. Nee, nee, dat moet je niet te lang doen. Nee. En, en in vergelijking... Want u zegt het is een aparte fabriek... om te werken. Is dat vanwege dat u zegt het is drie maanden... en verder niet meer? Of is ja, het op een dat, andere manier dat ook bijzonder? Ik, ja. ja okay. je, je werkt eigenlijk maar drie maanden. Ja. En negen maanden ligt de he het hele bedrijf stil. Is ja. dat Weet je, Uba, is dat nog steeds zo... met de twee fabrieken die er over zijn in Nederland? Dat daar, ja, o, dat, dat de... ja? maakt niet uit. De campagne voor bieten is gewoon een paar maanden. Trouwens voor, voor suikerriet kan die campagne langer uh, zijn. Dat kan uh, uitlopen van drie tot, tot negen uh, maanden. Ook dat is weer afhankelijk van waar in de wereld uh, suiker wordt, uh, wordt geteeld. Ja. ja, dan gaat het over een raffineren. Hè? Ja. En het punt is dat uh, uh, ja, uh, die, die fabrieken uh, natuurlijk zo lang mogelijk in bedrijf willen zijn. En dat kun je met suikerriet kun je dat een beetje manipuleren door uh, die suikerriet op een verschillende momenten te verbouwen. Of gewoon langer op het land uh, te laten ja, ja. staan. Maar dat vinden de boeren die die suikerriet uh, telen en die die suikerriet op het land hebben staan vaak helemaal niet zo prettig. Ja, die willen opnieuw verbouwen toch? Dus ja, die reageren ja. daarop door die suikerriet in brand te steken. En dan kun je het nog steeds wel vermalen. Uh, maar dan moet je het wel binnen een dag uh, vermalen. Dus dat zie je dat rietbranden in heel veel delen van de wereld, maar ook in Indonesië, uh, bijvoorbeeld in de koloniale tijd, die komen daaruit uh, voort. Okay. Die fabrieken die hebben er belang om de hun deuren zo lang mogelijk open te houden, ja. zo efficiënt mogelijk, terwijl de boeren die willen die campagne zo kort mogelijk hebben. En hoe zit dat met de bieten? Valt daar nog mee te spelen? Uh, volgens mij niet, maar dat weet u nee. misschien weet wel. Weet u dat, meneer Van Burger? Viel er een beetje de, de, de, de oogst, het rooien van de suikerbieten, viel daar een beetje mee te, te spelen? Om de fabriek zo lang mogelijk open te houden? Nou, ik weet niet, dat, dat heb ik, toen zat ik in Engeland en dat heb ik niet meegemaakt. Okay. Die sluiting heb ik niet meegemaakt. Ik heb toch wel eh, een, een leuke opmerking. Eh, de directeur, meneer Van, van der Bade, die had een hobby. En dat was de, de ontspanningszaal. En daar had hij een, een heuse bioscoop gebouwd. En met een echte filmcabine. Met twee grote, echte bioscoopprojectoren. Weet je? En uh, ik, mij viel ten deel uh, ja, om, om filmoperatuur te spelen. En ik ging dus uh, in, uh, in een ver, verhuurbedrijf ging ik de films halen. En de, de, de grote knallers van films. <laughs> de kanonnen van Navarone en dergelijke. Geweldig. En het heeft niks met suiker te maken, maar het is dus wel een mooie herinnering aan de suikerfabriek maar, maar, in ieder geval. Maar, maar die, die draaide ik daar dan. Ja. Ik, dus ik heb, Leuk. En dat was elke zaterdag. Elke zaterdagavond voor het, voor het bedrijf. Voor, de, voor het personeel. Alleen voor het personeel? Want alleen, ik, alleen voor het personeel. De suikerfabriek was voor heel Puttershoek dus natuurlijk voor, van groot belang. Voor het personeel en voor de familie van het personeel. Ah, okay. En, en daar draaide ik elke zaterdag. Uh, dus ik heb in die drie... Ja, heb ik uh, dus heel wat uh, films ah, dat gedraaid. <laughs> Meneer Van Burg, ik dank u voor het bellen. Goed, Fijne dag nog. Voor, voor de mogelijkheid. Oké, okay, dag, dag, dag hoor. hoor. Een vraag van John Zaaien uit Groningen. Die vroeg zich af of er in een vroeg stadium suiker in het oude Mesopotamië is gebruikt. Ja, Dat is uh, nou in dezelfde tijd ongeveer, denk ik, als in, in India, werd ook in Mesopotamië, dus in twee stromenland... land, uh, werd riet verbouwd en suiker uh, gemaakt. Dus het is inderdaad al bijna net zo oud als in India. We weten het allemaal niet precies, althans ik weet het niet precies. Maar, Hoe weet je het van zo ver terug, van al die eeuwen terug? Wat, wat? Nou ja, je hebt verschillende bronnen. En, en in sommige gebieden heb je gewoon schrift. Dus dan. dan uh, Sanskriet uh, schrift is al heel oud. Dus daar wordt uh, productie van suiker en ook zelfs van. van suiker al, al beschreven. Dus we weten het van India, in bepaalde delen weten we het absoluut zeker. Van Mesopotamië weet ik het iets minder zeker. Uh, maar het is al heel oud. En dan praat je echt over, zeg maar, de jaartelling of daarvoor, uh, begin van de jaartelling. Ja, of zelfs dat is jouw idee, hè? Ja, ja. Dat is heel vreemd. En het meest bizarre is dus, wat ik al een keer zei, dat uh, in, de, in de Romeinse tijd, dus zeg maar, het Romeinse Rijk, suiker eigenlijk helemaal niet werd uh, gebruikt. Nee. In de Romeinse keuken had je geen suiker. Laat staan de Germaanse keuken. Maar dan zal het dus wel honing zijn geweest. Ja, het werd gebruikt. Of, dat, uh, we of natuurlijk uit fruit, suikers. ja, ja. ja. ja. ja. Goed, u kunt nog bellen als u een vraag heeft of een verhaal heeft 0800 1121, twitteren met hashtag #casaluna of een mailtje sturen naar casaluna@ncrv.nl. Belofte maakt schuld, dus ik stel voor dat ik de belofte gelijk inlos om een tweede verzoeknummer van uh, van Oebe, van jou nog te gaan draaien. Dat was uh, Seven Seconds van Houston Doer en Nene Cherry. Een bijzondere betekenis ja, daarbij. Daar heb ik een bijzondere herinnering aan. Ik was voor een, uh, het was in 1994 of zo, voor een vergadering in uh, Dakar en uh, ik hoorde in Dakar in een restaurant, uh, we hadden een heel gezelschap, hoorde ik dit nummer en ik vond het uh, heel erg mooi en ik wist, nou, Youssou komt uit uh, Senegal en het was de laatste dag van die vergadering en uh, ik wist dat ik aan het eind van de straat waar die vergadering was, daar was een platenwinkeltje. Dus uh, ik was nog net op tijd, om um, vijf of vijf stopte de vergadering. En ik renne naar dat, dat, uh, dat winkeltje. Dat is sowieso erg merkwaardig natuurlijk als zo'n witte man daar in Afrika door <laughs> de straat herent. Dus mensen zullen wel Wat heel erg merk, merkwaardig hebben ja. nagestaart. Maar goed, ik dus hijgend die, uh, die winkel binnen. En ik ben heel blij met mijn cd van uh, Youssou Doer. En uh, ik naar Nederland vliegen. En twee, drie dagen later sta ik op het station en de Vögen nee, ik denk de Free Records Shop zat geweest op ja. het station. En het eerste wat ik zie is de dezezelfde cd van de you Should Doer. Nou goed, dat is dat vergeten ja, ik heb iets bijzonders meegenomen en dat ja. was hier gewoon anders. Het is overal te verkrijgen en dat is natuurlijk logisch, want het is natuurlijk een absolute tophit ja. geweest en die overal in Europa in de top 2, top 3 stond. Wereldwijd ongeveer. Ja. Wereldwijd, maar ook wat een van de mensen in Dakar mij wist te vertellen, die kwam uit mijn lijstje en die luisterde. Hé, die, luisteren. Hey, die ik, dus die, ook in Maleisië was het op dat moment uh, een absolute tophit. Ja, Voor jou heeft het een extra bijzondere herinnering. Ja, ja zeker. <tied> sem assunto a te que nem por como como conta o dinheiro linet que se eu mones Ik wil het de Beaucoup de sentimen, de races, die faul, die désespèrent. Je veux De amis pour parler de de peine, de joe, joie pour het, die wil het, die qui le die pas Changer Seven seconds away, A as wil long die as Ik zit er niet alleen, hè. vannacht. Ik zit er met historicus Oebe Bosma. En we hebben het over suiker. En het hele proces van, uh, van suiker. Niet zozeer het eten ervan, als wel de plantages. De suikerbieten, de suikerbietenfabrieken. En uh, hoe suiker tot stand komt. Tot dat klontje wat u in de koffie of in de thee regelmatig gooit. Er wordt volop gebeld op 0800 1121. Dus ik stel voor dat we gelijk naar mevrouw van der Kooi gaan. Die hangt aan de telefoon. Goeienacht. Goedendag. Wat wilde u weten, gaan. mevrouw van der Kooi? Ik wilde vragen of uw gast zou willen uitleggen hoe, je, hoe de gula jama gemaakt wordt. Waar we het in het eerste dat uur al dat even dat over hadden. Dat zegt maar daar hadden we het eerste uur al eventjes over, hè? Toen noemde meneer Bosma het al. En dat ja. is uh, volgens mij is het, het de meest gezonde vorm van de suiker. Ja. Ja. Vertel, Ouba, hoe wordt? Ik nou, uh, palmsuiker, hè? Het is dus geen uh, rietsuiker. Uh, en nee. uh, dat is op dezelfde manier eigenlijk een uh, uh, ja uit, uit die. Uh, ik denk dat het dadels zijn of zo, de palm uh, uh, die, die, die vruchten. Daar haalt men die suikerstof uit en dat zal men koken en dan vervolgens indikken. En als het dan dik genoeg is, dan uh, wordt het gewoon uh, ja, verkocht in, in stukjes. Wordt het dan gemalen of zo? Dat zou kunnen. Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Ze dus we daar weer een andere deskundige voor nodig hebben. Want Gula Jawa is... Ik gebruikte de vergelijking met Gula Jawa om te zeggen van... zo ziet het er ongeveer uit van die stukken. Om daarmee te kunnen beschrijven hoe die India's suiker eruit ziet. Ik durf dat eerlijk gezegd niet te zeggen hoe dat zit. Oh, maar maar je... wel, het is wel zo dat in de tropen, ook in Zuid-India en in, in Java... is, is Palmsuiker is gewoon een hele uh, ja, bekende en veel voorkomende suikersoort. Is het hier verkrijgbaar eigenlijk? is ja, zeker. Ja, ja zeker. Okay. <laughs> in de toko, ja. ja. In de toko sowieso de natuurlijk. Ja, en ja. ik voor alle Indische gerechten is gewoon Goudadjava is natuurlijk gewoon. Het, de suiker die. Heel het... goede suiker. Ja. Het is gezond, het, het van de, van, in zoverre ongezond, maar is het de meest gezonde vorm, zegt u mevrouw van de kooi. Ja, dat geloof ik wel. Ja. En het is. Uh, maar ik wist niet precies dat het van die dadels kwam. Van de palm. Ja. Maar bij deze dus. Nou. Ja, de basis. ik ben er eigenlijk blij mee dat ik dat weet. Want ik gebruik het in Indische gerechten, inderdaad. Oké, okay. nou we hebben straks nog een mevrouw aan de telefoon die schijnt echt helemaal precies te weten hoe het, uh, hoe het gemaakt okay. wordt. Dus blijf u, blijft u luisteren. Naar, ja. Dan, uh, dan krijgt u dat nog te horen. horen. Ja. Oké, okay. ja. dag mevrouw van de kooi. Dank u wel. Fijne ja. nacht nog. Dag, dag hoor. Um, we hadden nog een vraag van Dolf. Waarom hebben we Stevia zo lang geboycott? Uh, nou ben je niet natuurlijk een technische suikerkenner. Maar nee, ik, heb je daar enig idee van? Ik of zou we... het niet durven nee. zeggen. Nee, okay. nee. En hoe goed het is? Dat durf ik ook niet te zeggen. Okay. Dat is, uh, nee, ik, uh... We stellen hem gewoon. Doe je hoeft niet overal een antwoord nee, precies, op te geven. Nee, dat dat gaat, is ook, uh, ook, ook antwoord. Ja. Uh, Koos heeft nog gemeld: In mijn jeugd kenden we uiteraard de suikerbeestjes met Sinterklaas. Maar er was nog een grotere lekkernij. Bij trouwerijen kreeg je bruidssuikers. Ze werden geleverd in grote platte dozen. Voorzichtig opgeborgen tussen vloeipapier. Dat waren, waren kunstwerkjes van de banketbakker. Met een licht vloeibare vulling. Nou, ik meen met wat liqueur erin. Geen idee of ze nog bestaan, schrijft Koos. Maar sowieso doet de banketbakker doet niet zoveel meer met suikerwerk, volgens mij. Hè? Nee. Is het meer fabrieksmatig dat het. Uh, dat wordt gemaakt. Nou ja, kijk, het is, vroeger had je, was het een specialiteit. Je had gewoon echt suikerbakkers. Die, ja. maakten, die ja. maakten gewoon... En dat zijn natuurlijk de voorlopers van de snoepjes, van de candies. Hè? Dat is natuurlijk ook allemaal suikerwerk. Ja. Uh, um, maar nu is het allemaal fabrieksmatig. Maar dat was natuurlijk niet zo in de 17e en 18e eeuw. Nee. Maar fabrieksuikers, of uh, bruidsuikers, die heb je nog steeds wel. Met de geboorte natuurlijk ook die uh, Vast wel, ja. Ja, ja. ja. Maar niet met liqueur dan, geloof ik, bij de geboorte. Dat lijkt me niet <laughs> zo handig. Nee, geen goed idee. Irene Spekman aan de telefoon. Goeienacht. Goeienacht. Vertel. Uh, ik wilde vertellen dat ik een keer op vakantie ben geweest in Cuba. Ja. Enkele jaren geleden al. En toen hebben we... Dat was een excursievakantie. En toen hebben we ook een, een suikerplantage aangedaan... Wat, ...waar alles nog met de hand gebeurde natuurlijk. Zeer oude troep allemaal. Ja? In welke werd... zin, oude troep? Nou, uh, alles wat er stond aan, aan machines was allemaal verroest ...en daar werd haast geen onderhoud aan gedaan. Maar we kregen wel een demonstratie van het kappen van uh, rietsuiker. ...en hij deed, uh, die man die dat deed, die deed het door een mouw heen... En dan konden we het proeven. Door, waar haalde die doorheen? Die, die, die stengel van het riet. Ja. Die was dan gekapt. Ja. En dan ging die door een soort wringer. Ja. Oké. Okay. En dan werd het uitgeperst en ja. dan kon je het proeven. Ja. En? Waar smaakte het naar? Was het dan al meteen suiker? Ja, het was een zoete sap die eruit kwam. En ik vond het een hele belevenis in ieder geval. Ja. En, en mochten jullie ook zelf proberen te kappen? Was het nee, zwaar? Oh, dat nee, niet? Nee, nee, nee, we mochten alleen kijken. Oh ja. <laughs> dan, dan, dan zouden we misschien ongelukkig gebeuren. Ik wou dat zeggen, dan weet je niet of je met twee uh, armen en twee benen <laughs> was terug. Ja, ja, ja. Nee, dat, dat was te link. Maar uh, het was een prachtige reis sowieso door de binnenlanden allemaal. Maar ja. dat, dat rietkappen, dat vond ik dus wel leuk om mee te maken. Ja. Ja. En stond zo'n hele plantage vol met mensen? Uh, ja, natuurlijk. Waarom maar veel aan had... het werk? Ja, die waren aan het werk, want uh, ja, machines zijn duur en mensen zijn goedkoper daar. Ja, ja daar hadden we het inderdaad net ja, over. Ja, Cuba Dat... valt er misschien nog wel mee, maar... het. het... Voor India geldt het zeker. Ja. Trouwens over die vringers die gesproken... en het verkopen van, die, van dat sap. Hè? Dat, dat, ja. Mensen die in Noord-India gereisd hebben... ik heb het zelf nooit gezien... maar die, die vertellen over dat je langs de weg... gewoon overal suikersap kunt kopen. Ja. En dan hebben ze gewoon zo'n klein wringertje staan... Zo klein, of zo'n klein maalmachientje... en dan steken ze een aantal van die rietstengels erin en dan komt daar sap uit. En dan kun je dan meteen opdrinken. Dat is een enorme lekkernij, is dat. Ja, ja het is ook... Uh, erg zoet hoor. Ja, dat, dat geloof ik best. Maar je, kunt, je kunt het vergelijken met vroeger die wasmachine wringers die, ja, ja. die je had. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Daar kan je het mee vergelijken. Maar oh. het was een prachtige beleving. Ja. En, en nog even, die, die, uh, waar ze het, het riet mee weghalen, zijn dat enorme ja, zijs of wat zijn het, wat ze gebruiken? Nee, kap van die grote kapmessen. -kap -kap kap van die huge kapmessen dan zeker. Van die, van die grote kapmessen. Ja. Die zou gebruiken om door de, de buurt. moeten gaan. Buurt, dan moet je goed uit de buurt blijven. Ja, ja. ja. <laughs> ik, ik, ik, ik geloof dat wel, ja. <laughs> Leuk, maar, mevrouw Spekman. Uh, Oké, okay. prettige dag nacht verder. Nacht verder. verder, ja. dank u wel voor het bellen. Dag, dag hoor. Uh, even een vraag of opmerking: oh, een mailtje nog van Maarten van Riemsdijk. Ik was jaren geleden landmeter bij een project. Ik geloof in Erp, moest ik twee dagen meten voor de Marsfabriek. Ik weet niet of die zoete stank afkomstig was van chocolade of suiker, maar sindsdien heb ik nooit meer een mars gegeven. <laughs> ik kan me voorstellen. Ja. <laughs> ja, ik heb wel gehoord dat valen mensen in de buurt van die marsfabriek dat schijnt ook een enorme geur te zijn. ja, maar ja of dat van de. Dat weet je niet. Ik suiker afkomt weet ik ook niet. Inderdaad. Ja. Mevrouw de Haan aan de telefoon. Goeienacht. Goeienacht. Uh, ik wil iets vertellen over de museumbakkerij in Medebried. Wat waar wij dus uh, nog suikerbeesten verkopen. Kijk eens aan. Gemaakt worden. Want het ja. gebeurt niet zo heel veel meer volgens nee. mij, hè? Niet op grote nee. schaal, nee. Want het is natuurlijk een ontzettend kwetsbaar product. Ja. Het wordt uh, in mallen gegoten en dan moet het opstijven. En dan moet je maar marsel wezen dat je ze er heel uithaalt. En dan nog zijn ze toch wel kwetsbaar. Brekengaal. Ja. Dus uh, je maar... hebt er ook altijd wel schade van. Dus... Weet u of dat is veranderd? Want ik had het toevallig met mijn ouders over. En mijn vader vertelde dat zij vroeger echt speelden met, met uh, suikerbeesten. Die waren zo stevig. Dat ze daar gewoon, uh, ja, gewoon, ja, gewoon mee dat... konden spelen zonder dat ze braken. Nou ja, het hangt er misschien ook vanaf van... Uh, weet je hoe lang ze er precies in moeten blijven? Het ja. is natuurlijk uh, hier gewoon handwerk. En uh, dat is misschien te sneller dan uitgehaald. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, we verkopen ze even goed. En uh, vooral die kleintjes, die gaan altijd wel... Die, uh, nu met de die feestdagen kleintjes. met de Sinterklaas... Uh... Ja, dan is het gewoon een lus voor het oog. natuurlijk. Ja, leuk. Maar ik doe er ook rondleidingen uh, bij de suikerafdeling. En dan uh, vertel ik ook altijd dat uh, bepaalde uitdrukkingen die we nu kennen... en nog uit de tijd stammen, dat uh, had je suiker, dan was je rijk. Ja. Dus dat zei je, uh, hmm. ik heb een suikertante... Ja. Oh ja, tuurlijk. Dan ja. Nooit bestilgestaan. Ja. Daar, daar zit geld, weet je. Ja. ja, wat grappig. En, he. het, want ik woon dan in de kop van Noord-Holland. Ja. Maar daar moest men het echt doen met de honing als voedstof, Want suiker was gewoon te duur. Ja. Dat, dat ging naar de steden, naar de suikerbakkers. Ja. Maar uh, wij gewone mensen hadden dat niet. En uh, zo gaat er dan ook een verhaaltje dat een boer in een dag wegging. En wel een suiker in de suikerpot had. En een levende vlieg in die suikerpot deed... pikt gedropt. erop. En toen ze s'avonds thuis kwam, was de vlieg eruit. Dus had de meid van de suiker gesnoept. Ah. <laughs> Geweldig. Ja. Dat leuk. En, en, en zo gaat het nu nog wel bij oudere mensen. Dat je, nou ja, ik hoef geen suiker in mijn thee, maar sommigen wel. En dan, uh, het eerste kopje kreeg er een beetje suiker in, maar het tweede. Nou, dan zit die suikerpot alweer in de kast. Ja? Want uh, ja, dat... Dat, dat, dat blijft je, nog erin zitten dan? Ja, van, moet, daar moet je zuinig mee omgaan. Ja, ja, ja. Dat kost dat, dat, dat, dat geld. Dat, uh, dus uh, ik ben blij dat inmiddels dus de suikerbiet gekomen is. Ja. En uh, sinds we dat hebben, ja, dan is het natuurlijk toch... Uh, is het, het goedkoper? gewoon goedkoper? Voor ons gewoon Jantje Modaal ook mogelijk om een pak suiker te hebben Ja, ja. Kent u nog veel suikerbakkers eigenlijk? Nou, ik denk het bijna niet. Nee, In het bakkerijmuseum staan prachtige kunstwerken, maar dat zijn ook allemaal door medewerkers gemaakt die het als hobby doen. Ja, ja. Maar er zitten te veel uren in, dat kan je nooit terughalen. dat. Maar waarom doet u het dan nog wel? Of waar u in ieder geval de rondleiding ook geeft? Nou, daar werken gewoon enthousiastelingen, mannen die met pensioen zijn. Oh, En dat is nog ontzettend leuk, vindt Natuurlijk om op die manier. ...toch een uh, extra hobby... Ja. ...uit te oefenen. Ja. En uh, ja, je krijgt daar heel veel mensen. Dus... Uh, ...heel veel mensen genieten er dan ook van. Leuk. Kijk, wij hebben zelf ook een bakkerij gehad... ...maar toen wij in 57 begonnen... ...hadden we die luxe dingen ook allemaal niet. Dat, dat is pas later... ...allemaal uh, gekomen... ...toen uh, men wat meer dan geld had. Ik zeg wel eens meer... er staat er een prachtige bruidstaat. Nou... Toen mijn eerste dochter trouwde, die kreeg hij geen bruidstap van de vader hoor. Dat kostte ook te veel geld. Het ja, de jongste die. Is wel wat veranderd, hè, wat dat van. betreft. Ja. Mevrouw wel, Daan, leuk dat u gebeld heeft. Bedankt ja, voor uw bedankt. verhaal. Succes verder, hè. Dank u wel. Ja, Dag ja. hoor. Ken je nog uitdrukkingen rondom suiker? Suikertante is natuurlijk logische. Ja, suiker logische, ouwe, suikertante, nooit ja, is een suikertante Dat zijn hele oude begrippen zijn dat. Ja. Naast, ja. Maar dat, heb, je daar, heb je meer voor? Ja, ik heb van het verhaal over gehoord, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben het gewoon straal vergeten. Dat, ja. is, dat is wel een. Uh, daar zit een geschiedenis aan vast, aan die, aan die woorden. Maar precies vandaan komt, er zijn verschillende versies van het verhaal. En ik weet van een collega die het een keer precies uitgezocht. Maar okay. ik moet al eerlijkheid zeggen dat ik het kwijt nee, ben. Dus ja. ik, ik klaar me daar maar niet over uit. Ik moet eerlijk zeggen, met alle kennis die je het afgelopen uur met ons hebt gedeeld. Zeker vorige uur dan. Er moet wel nog ruimte in het hoofd blijven, ook voor, ja, <laughs> voor andere die dingen. dingen, ik kan me niet bij voorstellen. <laughs> Daarover gesproken, die kennis. Um, iemand heeft getwitterd, hadden de Arabieren ook al slaven voor de suikerteelt. De Grieken kenden al slaven, dus niets nieuws. En in Mauritanië komt het nog voor. Ja, um, de, de meeste suiker, zoals die werd geteeld in, uh, dan heb je het over de Delta van de, van de Nijl, de Nijldelta, dus bij Alexandrië, dat waren gewoon boeren. Maar er schijnen ook wel uh, slaven uh, op, op sommige percelen gezet uh, te zijn. De slavernij kwam wel voor. Uh, maar hoe, hoe wijdverbreid dat was, dat weten we niet. We weten wel dat de slaven werden, werden geïmporteerd uit, uit Oost-Afrika. Uh, maar heel, heel precies uh, weten we het eigenlijk niet. Nee. Ja. Dan gaan we nu naar uh, mevrouw Pieplenbos toe. En dat is ook de dame van wie ik zei van... die weet precies hoe Gula Jaba wordt uh, gemaakt. Mevrouw Pieplenbos, goeienacht. nacht. Goeie nacht. mooi. Ja. Nou. U bent zelf in Indonesië geweest, hè, Op een plantage. Uh, ja, ik, uh, ik ben zelf geboren in Indonesië. Ja. En uh, ik heb familie... zowel mijn, van mijn moederskant als van mijn vaderskant. Ja. Er zijn verschillen die dus uh, in de suiker gewerkt hebben. Allemaal op de plantage gewerkt? Uh, ja, met een me half hoofd natuurlijk. Dat uh, ook, uh, ik denk dat meneer uh, even buiten Jogja bij Klaten geweest is, ja. denk ik. Klopt, ja, ja. Klopt. Ja, klopt. Uh, daar ben ik ook geweest. Ja. En uh, omdat ook een, een oom vroeger daar uh, gewoond en gewerkt heeft. Uh, Want is dat, dat een is... van de grootste? Ik ken het niet. Nou, enig? Klaten is nog volop in Klatten in... is een, een plaatsje in de buurt van uh, Jokja. Ja? En uh, daar zit nog steeds een suikerfabriek. Oké. Okay. En uh, daar hebben ze ook een museum uh, van gemaakt. Deels. Maar het werkt ook nog steeds als suikerfabriek. En dan kon je dus ook helemaal zien dat de, zeg maar, de suikerriet binnenkomt. En helemaal verwerkt wordt ah. tot de suiker. En dan zie je dus dat nog steeds de oude machines gebruikt worden uit de Nederlandse tijd. Ja, echt waar? Dus het... Ja, echt waar. Ik was echt van verbaasd. Is modernisering ook... eigenlijk niet nodig Oeba, nou, want Nee, dat... De oudste, machine staat, staat gewoon op Stork uh, 1883 ja. Hengelo. Dat en Dat is dus de, de, de machine die dus de, de, de, maler, de, de maalmachines uh, ja. aandrijft. Uh, ja, het verwerkt toch gewoon heel goed? Ja. Je hebt ja, toch in oost ja, ook, ook nog zo'n ja. zo zo uh, zo oude, helemaal uh, op, op stoom gedreven uh, suikerfabriek uh, staan. Die werkt ook nog uh, perfect. Ja. Dus dat is industriele ja. en, uh, en het is eigenlijk industriële archeologie. Het is een fascinerend. geweest. Ja. Ja, het is is ja. fascinerend om, om te zien. Dus ja. het is echt een museum, maar tegelijkertijd is het gewoon een fabriek. Het fabriek. En voor ja. u, mevrouw was extra bijzonder neem ik aan... omdat dus een deel van uw familie daar gewerkt heeft. Ja, ja. inderdaad. ja. Dat, uh, dat is inderdaad uh, voor mij dus ook heel bijzonder. Ik heb toen ook uh, van de leiders nou, zo'n uh, speciale dingen gekregen van klatten. Waar het wapen van Klatten op staat, zeg maar. Dat... Uh, en zo hebben wij dus met de groep, uh, doordat wij dus eigenlijk wat speciale reis maken, zijn we dus heel veel uitgenodigd door gouverneurs en soldaten. Okay. En uh, we hebben in Kalibaru, daar was ik al eerder geweest met mijn, met mijn broer en mijn moeder, omdat bij uh, Kalibaru kun je dus ook andere dingen zien, zeg maar de koffie, de cacao oh ja. en dergelijke. Ja. En dat is dus Oost-Java richting Banyuwangi, zeg maar. Uh, daar heb je dus uh, de rubber ook. Daar hebben wij ook dus uh, een bezoek uh, gebracht. Zodat je ziet van hoe de rubber getapt werd en uiteindelijk dat het helemaal verwerkt werd. En zo. Tot, tot, uh, uh, ook de koffie en de cacao. Maar ook dus, uh, meneer heeft over uh, de de Maar je hebt ook nog gewoon van de klapper, ja. zeg maar. Eh, van de kokos. Okay, ja, tuurlijk, En uh, ja. daar is dan een, uh, zeg maar, niet de kokersnoot, maar de, het is een soort van vrucht, we noemen het janto. Uh, die wordt dus wordt een stukje van afgehaald. Het is een soort van bloem, zeg maar, grote bloem. En er wordt een koker aangezet. Een sap, die gaat dan in de koker. Ja. En er wordt twee keer op een dag, klimt een jongen, klimt omhoog, om die kokers uh, deze te vernieuwen. Ja. De volle kokers gaan naar beneden. En uh, daar hebben ze dan een... Een klein huisje. Er zit een hele grote wok. Nou, die is geloof ik wel... Uh, ja, zeker meer als een halve meter groot, zeg maar. Wat de omtrek betreft. En daar ging al het uh, vocht in. Van, van die kokers. En er werd gekookt. En dan wordt het een hele donkere massa, En dan kun, kun je dat... Uh, of in een kokosnoot, zeg maar. Mm -hmm. Een lege kokosnoot uh, plaatsen. En dan krijg je dus de vorm van een kokosnoot. Een halve kokosnoot natuurlijk. Of in van die bamboebekers. Ja. En dan krijg je de gula die dus die in. Aha. In, Kijk. Dat, uh, ja. Dat Daar was, is de gula ja, Precies. ja. ja, dus. de gula java, ja. ja. En dus, gezond uh, en lekker. Gezond en lekker. En, uh, en die, die worden dus echt heel veel, ik hoor nog steeds in de Indonesische keuken gebruikt. Ja. Maar, ja. Leuk, leuk om te horen. Dank u wel ja. voor het bellen. Maar er zijn dus nog heel veel, uh, zoals in Medeaga. Ja dat uh, in de buurt van Banjo-Mas is ook nog een hele grote onderneming, want mijn neef die is uh, helaas is een paar jaar geleden overleden, die is dus heel lang gewerkt voor het ministerie van de suiker is, uh, in Indonesië en hij ging dus naar Cuba, maar ook naar Finland en overal naartoe, om de molassen van de suikerriet te verkopen okay. ja. dat wordt gebruikt dan voor alcohol ja, ja, ja. Dat is weer... dat, uh, Ook naar boven. Nou, volgens mij kan u hier ook nog een uur over doorpraten. <lacht> Als ik het zo hoor. Wij gaan ja, nog even naar heb, wat andere vragen heb, en bellers. Ik heb een video maar... gemaakt en aan mijn neef gegeven. Dat, uh, uh, uh, dat vond hij geweldig. Leuk. Hij dat, uh, ja, en ik was toen een ver. Uh, ja, echt. Ik uh, ging altijd uh, video's maken van alles. Dan uh, nou, zet iets op onze Facebookpagina, dat vinden we leuk. <lacht> Gaat u even naar de Facebookpagina ja, van Casaluna, dan ben, kunt u dat wat opzetten. Ik dat tot... Oh oké, niet meer doen. <laughs> ja, ik zit wel enigszins op Facebook alleen om met familie te, te chatten en zo, en foto's voor. Nou, ja, u kunt proberen. altijd nog even, u kunt het proberen. Ik ga naar iemand anders toe, maar ik vind het ja, heel leuk dat u gebeld heeft. Fijne en dag nog. Heel veel succes, ik zeggen. Okay. En leuk om het uh, te horen. Mooi zo. Dag hoor. Ja, dag. We kregen nog wat opmerkingen iemand die de moeite heeft genomen om te mailen. De fabriek in Puttershoek is niet gesloten. Er worden alleen geen bieten meer verwerkt. De silo's worden nu gebruikt voor opslag van de overproductie die er in Hoogkerk en Dinteloord is. Oh ja. Dat is waar de fabrieken nog wel open zijn. Of tenminste, dan zeg ik het weer verkeerd. <laughs> waar ze nog in bedrijf zijn, Precies. laat ik het zo zeggen. De oude fabrieken in Zevenbergen en Roosendaal, dat zijn ook opslaglocaties geworden. En wat betreft de geur bij de Marsfabriek in Veghel, het is van de chocola. Want suiker heeft na productie geen geur meer. Weten we dat ook? Uh, Alice Vernoot heeft ook gemeld. De suikerbietencampagne was ook altijd een begrip onder binnenschippers. Ieder jaar kon je worden ingelood om de suikerbieten naar de fabriek te varen. Mooi, want verzekerd van werk. Maar vooral ook leuk, want met veel schepen was je een drietal maanden samen. Een gezellige boel. Vele vriendschappen werden gesloten en stelletjes gevormd. Mijn ouders ontmoetten elkaar in de campagne in de haven bij Stamperschat. ruim 40 jaar geleden. Ja, okay. Leuk, mooi dat verhaal is mooi, ja? toch? Ja. ja. Gaan we nog naar Wietskutterveld. Goedenacht. Oh ja, ook goedenavond. Goedemiddag. Nou, nee, goede nacht. Ja, wat je wil wel. hoor. Maar ik hou het meestal <laughs> en, nacht. Ik had vroeger. Vroeger woonden we in Groningen. Ja. En dan hadden we op een grote afstand hadden we, zagen we de suikerfabriek van Groningen. En uh, wij keken altijd tijdens het avondeten. Uh, nou ja. In de verte op de suikerfabriek. En dan ging de zon onder door de pijp van de suikerfabriek. Oh, zeker in dit jaar. Yeah. Dus dan rond die tijd keken wij. En het was buiten de campagne. En in één keer waren wij dus aan het kijken of de zon al door de pijp ging. Zoals we dat noemden. En toen een enorme vuurzee. Vuur en toen explodeerde de suikerfabriek. En de voorgevel kwam naar beneden. Oeh. En uh, dat, kwam, dat was een uh, suikerstofexplosie want uh, als suiker heel fijn verdeeld is, dan is het uh, geweldig explosief. Oh, dat wist Want, ik helemaal niet. Ja, nou, het is uh, koolstof en waterstof en dan met zuurstof oh. erdoor van de lucht. Dan heb je een explosief men mensel. Ja, ja. En ze waren dus wezen lassen uh, op die, uh, in de fabriek, ja. in de buiten de campagne. En kennelijk was er zoveel stof dat dat... Uh, de explosie veroorzaakte. Wow. Maar ja, mijn vader was chemicus, dus op die manier. Oh, die wist toch meteen, meteen wat er aan de hand was? Ja, het werd meteen uitgelegd hoor. Maar iedereen was zich aardig rotgeschrokken, kan ik me zo voorstellen. Ja, het was, het was, nou, kijk, het was zo ver dat we daar een gezicht op hadden. En het was gewoon heel interessant ja. dat je in één keer een soort supervuurwerk. <lacht> <lacht> we nou, voelden ja. het echt niet griezelig als kinderen. We <lacht> vonden het meer interessant ja. en met de uitleg erbij is eeuwig blijven hangen wat voor uh, gevolgen suikerstof kan. En zijn. en wanneer was dat dan? Dus ja, jaren geleden moet geweest. Zijn. Eind jaren 50 of misschien heel vroeg in de jaren 60. Okay. Want wij zaten met z'n allen als kinderen aan tafel. Dus. Oh, ik hoor net van, uh, van Inge, van uh, de regisseur, dat het 1965 is geweest. Heeft dat oh, even... 1965. God, oh. Dan was ik toevallig thuis, want dat was al in mijn studietijd. Oké. Okay. Mm en we zaten dus gewoon ja, gezellig allemaal om de tafel. Ja. We keken net naar buiten. En wammes, jongens. Oh, nee. groots. Vergeet maar... je nooit. Dus nooit last gehad van de nare lucht van de suikerfabriek? Nou, dat was vanzelfsprekend. Maar dat, ja, dat, begon, dat hoorde dat er gewoon bij. Dan begon de campagne en dan, dan rook je dat. Ja. Daar, daar dacht je verder helemaal niet bij. Nee. En dan, dan, dan kwamen de paarden door de straat draven met die volle wagens, met bieten. en uh, dan, dan begon de campagne en dan rook je dat. Ja. En aan de andere kant van de stad dan, fietste je langs Tabaktheo. Dat was de... Tabak zo goed. Ja, en dat had weer een andere ja. leug. Ja. Nou, mevrouw Ter Veld. Mooi om die herinnering nog even op te halen. Zo knallen wij de uitzending uit, zo gezegd. Ja, zo. Dank u wel hoor. Dag. Dag. Ja, we houden vandaag met Casaluna iets eerder op. Omdat uh, een extra uh, en ook de laatste deel van het bureau uh, wordt uitgezonden. Het hoorspel wat u normaal om kwart voor één hoort. Dat is nu dus ook om kwart voor twee het geval. Dus uh, vandaar dat ik nu mijn gast al ga bedanken. Uwe Bosma, hartstikke leuk, ja, leuk dat je er was. Leuk, Volgens mij heeft iedereen met veel interesse kunnen luisteren naar de geschiedenis van Suiker. Voor veel mensen een totaal onbekend verhaal. Was het voor mij. Dus dank je wel voor, uh, voor jouw mooie verhalen. Oké, okay, het was heel leuk hier mee te zijn. Ja. En zometeen hier op Radio 1 na het bureau dan, dus na twee uur... dan uh, heeft u het genoegen bij de eer om te mogen luisteren naar Nora Romanesco... met het programma Woord. Geniet daarvan en een fijn weekend alvast. Dag. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV.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 Klaar? Daar is die snelbinder nou voor, suffert. Dan plets een brood. Ik ben klaar. Dan gaan we. Een hunnebed, jongens! Nee, doorrijden! Maar we zijn nou toch in Drenthe? Maar niet voor hunnebedden! Zijn we verdwaald? In ieder geval staat die er niet op. Wat heb je nou als je geen nieuwe kaart wil kopen? Ja, ons land wordt verpest. Gert, geef mij eens een steuntje. Ja, Daar gins gaat hij verder een beetje naar rechts. Nou, dan moeten we hem overheen. Geef maar... Dat kan ik zelf wel, hoor. Jij dan, Lien... Ja, graag. Als je het mij vraagt, heeft u weg niet eens zin. Dat rijdt werkelijk niet. Omdat hij nog niet in gebruik is, natuurlijk. Oh, nee, natuurlijk. Dat is wel je verschrikkelijk stom. hè? Dat is weer geen beste beurt. Hoe gaat het tegenwoordig met je yoga? Oh, dat doe ik al lang niet meer. Nee? Ik vond het zo toe. Dus nu doe je niks meer? Jawel. Conditietraining met de roeiers van Neerhuis. Twee avonden per week. Is dat wat? Ik vind het wel leuk. En ga je dan ook roeien? Dat zou ik wel willen, maar dan moet je meer vrije tijd hebben. Misschien ga ik wel fietsen. Leuk? Ja, niet op zo'n oude herenfiets. <laughs> op een oude damesfiets? <laughs> op een racefiets natuurlijk. Dan zie je toch niks? Maar je gaat wel lekker hard. Hoe moeten we nu verder? Rechtsaf en dan de eerste links. Dat is uh, Smulveen. We zijn er bijna. Hoe voel je het? Ik zou het eerst nog eens moeten zien. Want nu heb ik toch geen overzicht gekregen. Als Henk en ik ergens naartoe gaan. dan bereiden we het eerst helemaal voor. Dan lezen we eerst wat er over verschenen is en dan. Dan weet je ook waar je op moet letten. Zo deed Beert uit ook. Maar, um, Het gaat mij meer om de sfeer. Hoe het publiek reageert. En hoe de mensen van het museum zich gedragen. Maar het gaat er toch om dat je iets over de turfwinning te weten komt? De turfwinning interesseert me eerlijk gezegd geen bal. Dat geloof ik wel. Bovendien kom je dat in zo'n museum toch niet te weten, natuurlijk. Ik dacht toch wel dat het de bedoeling was. Wat ik aardig vond, zijn die supposten. Zoals ze daar rondlopen tussen die poppenhuisjes die ze zelf gebouwd hebben. Met die veel te grote gereedschappen waar ze nog mee gewerkt hebben. Ja, dat begreep ik ook niet. Waarom ze die huisjes niet op ware grootte gemaakt hebben. Dat hebben ze in het openluchtmuseum toch ook. Nee. Daar hebben ze zelf niet in gewoond. Mm. Vlak na de oorlog was hier nog Veen. Mm. We zijn hier toen een keer op de fiets doorgekomen. Toen was het hier heel armoedig. Die ja, huizen waren net holen met de deuren open. En er moedig geklede kinderen. En de mensen waren heel argwanend en luguber. Was dat ook zo waar Boesman woonde? Nee, dat hier waren veenarbeiders. Net als de grootouders van Tjitske. Oh, daar weet ik niks van. De, gro de grootvader van Tjitske was een veenarbeider. Oh. Tjitske? Ja? Jouw grootvader was toch veenarbeider? Ja, hoezo? Nee, zomaar. En, ehm... Um, Boesman is een boer. Of was een boer. Want nu heeft zijn zoon het bedrijf. Dag, Boesman. Ja? Koning. Ach, heer Koning. Ik herken u niet zo meteen. Dag, meneer Boesman. Dag, heer Muller. Ja, ik had u ja ook niet verwacht, hè? We kwamen langs met onze mensen en we dachten... we kunnen hier toch niet langs gaan zonder Boesman even te groeten. Nee, dat kan ook niet. Maar wat is nu de bedoeling, heer? Want ik heb niet op jullie bezoek gerekend. We komen, nu, we komen niet op bezoek. Nee, we komen alleen even langs. Ik kan de vrouw wel even vragen of ze een porté zet. Nee, nee, nee, heus niet. Daar hebben we geen tijd voor. Maar misschien mogen ze even de stal zien. Met alle genoegen. We gaan even de stal bekijken. Hmm. Zijn jullie er allemaal? We zijn er. Dan zal ik maar beginnen. Wat u hier ziet, dames en heren, is de deel van een oud-Saxische boerderij. Gebouwd in 1868 door mijn grootvader, Kars Boesman. In die tijd stonden hier bij winterdag nog de koeien en werd er in het midden gedorst. En nu is dat ja eens verleden tijd, waardoor veel van het oude is verdwenen. Eigenlijk zouden jullie de film ook een keer moeten zien. Was jij er al toen we die maakten? Ja, natuurlijk was ik er al. Jij bent er altijd geweest. Hoe ver is het nou nog? 18 kilometer. Dat veenmuseum gaat om 5 uur dicht. Dat halen we nooit met dit tempo. Zullen we gaan jagen? Mijn best. Jagen, jongens. Hoe nu? Weg door. Ging het eruit? Ja. Maar ik vind het ook zo jammer om zo hard te rijden. Want dan kun je niet om je heen kijken. Is hier mooi. Kende je dit al? Nee. Je bent nog nooit in de geweest? Eén keer op de fiets langs jeugdherbergen. Met een vriendinnetje. Maar toen was ik pas veertien. Ja, dat is te jong. En een keer een weekend in Dwingelo. Met Peter. Ook gefietst? Nee. Gewandeld. In de bossen. Ging je vader wel eens met je wandelen? Of fietsen? Mijn vader werkte altijd. En je moeder? Hoe nu? Uh, links, rechts, links, uh, rechts. Rechts. <laughs> Oh, dat is mijn schuld. Nee, nee hoor. Maar ga nou maar weer even naar Schert rijden. Zo makker. Hoe gaat het? Goed. Vind je het leuk? Ja, ik vind het enig. Wat vond je van Boesman? Ah, wel een aardige oude baas dacht ik. Maar wel iemand die in de oorlog fout is geweest. Oh ja, denk ik. Waar zie je dat aan dan? Het is een autoritaire man. En daarbij iemand die houdt van orde en van het oude. Huh? Allemaal verdacht. Maar dat zijn toch juist de mensen van wie je het moeten hebben? Tuurlijk, maar ik zeg maar niet dat wij goed zijn. <lacht> we hebben wel kritiek. Maar tegelijk voelen we ons natuurlijk tot dit soort mensen aangetrokken. Beetje stiekeme mannetjes. Hm? Vind je? Tuurlijk. Maar ik ga nu even op kop rijden, want het wordt direct ingewikkeld. Daar ben ik weer. Het ringt toch niet te hard? Het ging hard. Je hijgde zo. Hijgde ik? Ja. Ik was even bang dat je een hartverlamming zou krijgen. Als we het Veenmuseum nog willen zien, moeten we toch wel opschieten hoor. Ik heb een jaar in Groningen gewoond. En daar zag je ook altijd van die groepjes door de polder jagen op weg naar school. Misschien was ik daar wel bij. Toen je in Leek woonde. En wat deden jullie dan als iemand een hartverlamming kreeg? Nou. <laughs> Liggen laten. anders kom je te laat. Hoe ver is het nu nog? Kilometer of acht. Dat halen we nooit. Hij ging op een bankje bij de uitgang zitten in de avondzon en keek toe. Vanaf de plaats waar hij zat kon hij nagenoeg het hele terrein overzien. Hij stond uit een open ruimte in het midden met een waterput en een dobbe. En rondom een twaalftal armoedige hutten. Sien en Joop kwamen de eerste hut weer uit en liepen naar de volgende. Ad en Lien liepen om de dobbe heen en bleven een eind verderop voor een hut staan. Gert en Titske kwamen ook naar buiten, liepen de hut van Sien en Joop voorbij en voegden zich bij Ad en Lien. Langzaam liepen ze met z'n vieren verder, terwijl Sien en Joop uit de tweede hut kwamen en een derde binnengingen. Sien met de catalogus open in haar hand, hardop lezend. Toen hij hen weer zocht, stonden ze met z'n vijven naar iets te kijken en liep Lien een eentje verderop in haar eten. Het ontroerde hem, alsof het een beetje zijn kinderen waren. Een eigenaardige gedachte voor iemand die geen kinderen wilde. Hm. En? Mooi. Spectaculair. Een volgende keer moeten we dit toch echt beter voorbereiden? Want zo heb je er de helft niet. Het ging wel, hè? Ik geloof dat ze het wel aardig vonden. Behalve zien misschien... Die zal wel weer vinden dat ze niet genoeg heeft opgestoken. Opschieten, heren. Moeten we jullie duwen? Zullen we eens laten zien wat die oude heren nog kunnen? Dat lijkt me wel goed. keiharder langs en als we langs zij zijn, rechtop. Handen hoog op het stuur en ernstig discussiërend. Dat... De statische beschouwing door de oudere generatie moet vervangen worden... door aandacht voor processen. En voor de functie. Maar dan ook de veranderingen in functie. ha? Ja, uiteraard. Ja. Klaas, een beetje naar links nog. Nee, maar wat. Ja, voor jou? anders val je eraf. Ja, wat, wat voor jou links is, is voor ons rechts. Weet je wel? Je moet het gewoon omdraaien. Ja, voor jullie ja, naar rechts. Pas erop, pas erop, er alsjeblieft. Laat eens kijken naar het schoolbord. Dan moeten we nee. toch weten waar we staan. 6 september 1979. AP. Beerta instituut We zien. Ik zie je ja. niet, Jaring! Ja, maar het is nou ja. nog één stap naar rechts, ja, dan ben ja. ik in de ja. graf van. Naar rechts dus. Ja. Ja, maar dan wel zo blijven staan, hè? Ja. En Jantje, uh. zie ik ook niet. <coughs> Meneer de Vries. Iets naar links, alstublieft. Naar rechts, dus. Ah, nou zie ik. Ja, Gabi niet meer. Gabi, ik zie je niet meer. Ja, ja, zo, ja. Is iedereen nu zover? Pas op, er komt een auto aan. Is iedereen nu klaar? Geknipt. Levert AP Beerta instituut.